Levi van Eck met het NOS-journaal. Marktplaats gaat gebruikers waarschuwen voor oplichters die hun bankgegevens willen stelen. Als klanten een link in beeld krijgen die niet leidt naar de officiële site van de bank... krijgen ze voortaan een melding. De waarschuwing is een poging van Marktplaats, banken en politie... om het oplichters die actief zijn op de site moeilijker te maken. Volgens Marktplaats komt het steeds vaker voor dat zogenaamde kopers... een phishingbericht willen sturen met een valse link naar een bank. In zo'n geval geeft Marktplaats een waarschuwing... Het loont om bezwaar te maken tegen boetes die zijn opgelegd... voor het illegaal binnenrijden van een milieuzone. Dat blijkt uit cijfers die de Telegraaf heeft opgevraagd... bij het Openbaar Ministerie. Omdat de milieuzones nog nieuw zijn... zitten er relatief veel juridische haken en ogen aan. Een kwart van de boetes van bezwaarmakers wordt meteen vernietigd... en ook bij de kantonrechten wordt een groot deel van de boetes verscheurd. Volgens het OM worden veel bezwaren gegrond verklaard omdat met terugwerkende kracht de regels rond milieuzones zijn aangepast... Het aantal doden door de moesonregens in Nepal is opgelopen tot 65. Ook in India en Bangladesh zijn mensen omgekomen. In India zijn anderhalf miljoen mensen hun huis kwijt, in Bangladesh een half miljoen. De extreme neerslag veroorzaakt overstromingen en aardverschuivingen. De Australische politie heeft vier kinderen aangehouden die met hun auto van hun ouders over een enorme afstand aan het joyriden waren. De kinderen van 10, 13 en 14 lieten een briefje achter en gingen met vishengels en wat geld op de weg. Op. Onderweg tankten ze zonder te betalen. Ze werden uiteindelijk na een rit van 900 kilometer door de politie opgepakt. Het weer bewolkte en misschien wat regen, later ook wat zon en het wordt 17 tot 20 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, later wat zon. De dagen daarna meer zon en het wordt dan geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Een, een zeer goedemorgen vanuit Hotel Hoogland. En wij zijn er weer met het programma plat voor zaterdag 13 juli. Uh, de techniek wordt vandaag gedaan door Roy van Buringen. De muziek is gedaan door Kort, kort Draaien. redactie Gert van Kuik. En de eindredactie als gewoonlijk uh, Gerry Rutte, die ook de koffie doet vandaag. Naast mij zit Roy Dongen. Welkom. Dankjewel, Ben Zonneveld, die ja. met mij mede-presenteert vandaag. En waar gaan wij het over hebben, Roy? Nou, we gaan het over heel veel interessante dingen hebben. Uh, we gaan het hebben onder andere over uh, pop-art. Uh, Fred Rozenhart is daarover te gast in het aardpassage. We gaan het hebben over de EK Zandsculpturenwedstrijd 2019. Met als thema 75 jaar vrijheid. Nou, dan is het twee uur wel aangebroken. Dan gaan wij het uh, hebben met Leo Tien Strijber over de Zandstroom Open. En er is een uh, expositie Hoogbezoek in de Agata-Kerk. Daar komt Paul Sweerts wat over vertellen ja, de Pride at the Beach ja. uh, openen we mee en daar sluiten we ook mee, want uh, Anja Westerwel gaat ons het een en ander vertellen. Misschien hebt ze het programma al. Ja, we hebben nog een klein puntje ertussendoor, de Recreale, 2019, oh ja. met Joyce Draaien die erover komt. Dus uh, het wordt een heel spannende druk, uitzending. Druk, druk, druk. En we hebben hier ook publiek in de studio. Er is een Jelbert, die misschien wel in de toekomst en de techniek komt meehelpen. Ja, ja. Om kijken. en Marcel. En Marcel. Ja, dus als je <sus> wil komen luisteren of kijken of ook iets wil vertellen, kom dan rustig langs. De koffie is heerlijk. De roomboterkoekjes met amandels zijn ook klaar. U bent van harte welkom, luisteraar. En tegenover mij zit Fred Roos uit ja. Popelen. En, oh uh, ja, uh, ja, voor, Aan de koekjes. Aan de koekjes. <laughs> en uh, voordat de uitzending was, hadden hij al ontzettend hoop te vertellen over ja. allerlei Pride's. En ja. Waar die allemaal geweest was. En uh, vlak voordat de uitzending begon, zei hij: Nou, we gaan het hebben over Pride en de Beach. Ja, maar daar gaan we het over. Daar daarvoor ben ik hier. Goedemorgen. <laughs> goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Fred. <laughs> ja. je hebt een, een pop-up. Ja, een pop-up uh, pop winkel dat is een soort gallery van de, op de passage 20. Uh, daar heb ik via Healy eigenlijk, Healy heeft het ons bemiddeld voor het Zandvoort Museum, want we is natuurlijk heel veel mee samenwerken. Dat nummertje 20, waar is dat ongeveer? Want, uh, uh, dat is als je de zeestraat oplapt. uitrijdt, je over, uh, naar boven komt, en dan rij je er zo tegenaan. Nee, dan rij je, je door. Ja, maar dan je door. Opening. opening en dan is het aan de linkerkant. Aan de linkerkant. Ja, en er zit naast de tatoeagezaak. Uh, okay. En daarna heb ik nog twee winkels hebben. We toen met Hilly ook uh, zit er een fietsenwinkel die een uh, okay. fietsontwerp. Dus, maar eigenlijk wilde ik het hele passage hebben het komende jaar. Ja? Voor kunst. Maar ja, dat... Als je uh, nog staat... Uh, ze staat daar nou, tot de sloop, maar ja, we zijn ook met de andere panden bezig. Het is wel heel leuk als dat het een beetje. Want je ziet nu al dat stuk het stuk uh, hoe het upgrade eigenlijk, hoe leuk het is. Omdat er, omdat er nou wat in zit. Ja, in zit, ja, dan leeft het ook. En dan zie je toch heel veel mensen komen vanuit het station. Die lopen daarheen. Gaan niet ja. meteen naar het strand, maar gaan eerst naar Dirk van den Broek. Dirk heet dat geloof ik. Ja. Mag ik dat klaarmaken misschien? Maar die lopen erheen en die komen dan langs die passage. Dan komen ze ook binnen? Ja, we hebben het al vrij druk steeds. Dat mensen toch wel nieuwsgierig zijn, wat is het? En dan gaan we toch kijken. durven niet naar binnen. Maar door schilders ezels buiten te zetten of de kunstenaar zit buiten, komen, durven mensen toch een praatje te maken en naar binnen te komen. Dus, Hartstikke goed. En het is begonnen met Dorna, die heeft een maand erin gezeten. En met, met een paar fotografen, maar andere kunstenaars. En nu zitten wij erin met de pride voor de aanloop voor de priit met samenwerking met Prijed Amsterdam en samenwerken met Irma en dan ook Pride in the Beats, remember the past and create your future. Daar gaat het om. En we hebben geweldige kunstenaars hebben we naar binnen gehaald. En in combinatie ook met het Zandvoort Museum, met de uh, met, uh, met, uh, met, uh, conservator ja. van het Zandvoort Museum met... Uh, uh, nee, um, Hilly. Ja, Hilly, maar uh, René Zuiderwijk. Oh, René Zuiderveld en, ja. en, uh, Zuiderveld en André andere en uh, dus het is dus een combinatie, jij hebt dan die, die kunst en wij hebben dan meer kunst in het buitenland en meer ook met een boodschap uh, verkondigen. Dus veel uit Oeganda en alles, dat wij nog makkelijk zat. En dat is ook de aanleiding, want ik ben net uit New York terug en dan denk ik, we mogen ook in onze handen knijpen. We, we zijn er nog lang niet, maar we zijn zo veel verder als het hele Amerika. Ik heb echt, met dat we denken, we mogen, god wat zijn wij al ver. Wat bedoel je met ver? Met uh, uh, accepteren alles. Wat we kunnen. Het is heel degelijk en heel burgerlijk. En wij zijn veel opener. Dan denk ik Amsterdam. Het is geweldig. Het is een wereldgebeurtenis wat ik mee gemaakt heb gemaakt. Maar als ik denk Amsterdam. Als je hoort dat je uit Amsterdam komt. Dan is die canopy Is eigenlijk wel. Het nummer één in de wereld. Want wat er allemaal kan. En daarna staat, heb uh, ik begrepen, in New York ook Zandvoort goed op de kaart. Ja, ja want het is de combinatie Prijs nou ja, Amsterdam is Prijs Zandvoort. Ja. Dat vind ik nu één. Ja, daar ben ik nu wel zo. Dit hebben we ook wel bewezen de komende, afgelopen twee jaar. Dat het gewoon een, een, we gewoon zijn eigenlijk de ja niet het voorprogramma, we zijn eigenlijk het hoofdprogramma geworden en uh, ja, in Amsterdam is het toegeeft. Nou ja, ik bedoel, het geeft, ik moet het ja, ja, ook even verkopen. Ja, zei, zo moeten we nee, het ook maar kopen. je mag niet als dat je kijk als je voorprogramma hebt, dan komen ja, ja. de mensen altijd pas later erheen, want je ja. denkt nou dit is toch niks, want dan komen we naar de hoofddek. Maar dit is al de hoofddek wat we hebben. Ik wil even terug naar ja. New York, want ja. ik heb daar uh, ontzettend veel uh, foto's van gezien. Ja. Ik dus zie ja. een heleboel mensen allemaal uh, uh, hun ding doen ja. en dat zag er allemaal heel gezellig uit. En dan hoor ik jou zeggen dat het daar helemaal nog niet zo. Uh, nou ja, we zien. Kijk, het, wat kippenvel was, was dat toch wel, 50 jaar wat er gebeurd is. Maar het is als je een beetje bloot bovenlijf of iets, iets pikanter is. dan zijn ze toch heel degelijk. Preuts. Ja, preuts. En dat merk je aan alle kanten. Het is allemaal echt veel polo's en Bermuda's uh, mensen die lopen. En. Uh, het is niet, ja, je hoeft het natuurlijk niet met de hele extravagante miste ik dan wel. Wat van de jaren 70, 80 wel was, is het nu echt de laatste jaren door, misschien door een of andere president wat minder geworden. Maar uh, het is wel een beetje, dat we met... Alles met.. Uh, zij zijn nog allemaal met heel politiek gericht bezig. Dat merk je met die parade. En wij maken met de, met de parade ook zo in Zandvoort een feest van. Voor iedereen die uh, zich aangetrokken voelt of affiniteit heeft met uh, homoseksualiteit of alle alfabetische letters behalve de H. En, uh, dat is toch allemaal wel zo dat je denkt ja dat vinden zij zelf ook als je het over Amsterdam hebt ze zeggen ja Nederland ja nu zijn zo ver en ik denk, ja we mogen ook onze honderd knijpen er moet nog heel veel gebeuren we mogen niet achteruit kijken en vooruit kijken maar in bepaalde landen en het is in Duitsland ook zijn wij toch wel iets al verder vooruit we zijn toch wel iets ruimer. Ja. Maar ja, als, je, als je zuidelijk gaat kijken uh, en ik heb je ook Oeganda horen, ja. horen zeggen, daar hoef je niet eens te zeggen dat je gewoon moet vragen. Nee, nee. nee, want op hetzelfde moment stonden wij dus in helemaal te, te feesten en prachtige beelden in New York was Istanbul was afgeslagen. Goede vriend Hans Verhoeven die was in. Uh, uh, Georgië geloof ik, nou ja, die die is ook afgeslagen alles die praat, dus er is nog heel veel te doen. Maar het is niet alleen, daar nou was waar Hals Verhoeven was, was niet alleen de ook, uh, van de uh, homoseksuele, maar was van alles, was er protesten. Het hele land was gewoon verschrikkelijk en en dat is ook ja als het niet goed gaat. In haat en meid krijg je dan, dan zaaien er heel veel in de. Maar ja, dat, dat was helemaal mooi en dat proberen we in dat kleine passage 20, ah. proberen we dat uh, uit te brengen eigenlijk. En, uh, veel wisselende aspecten en dat is de... Dat de Pride afgelopen is eigenlijk en dan oh, komt iemand anders erin. En maar wat hangt er in, en, tijdens de Pride in? wat is, wat is nou wat... Uh, over, Veel over het transgender van Patrick Roor, dat is uit Oeganda. Uh, Suzanne van der Laar heeft een hele mooie serie van oud. Die ook bij uh, in de, in het Zandvoortmuseum hangt. Maar Suzanne van der Laar vind ik een van de topfotografen op het ogenblik in Nederland. Zij is ook Miss Ledder, nu geworden. en um, Zij heeft uh, alles met jong en oud. Wij veroordelen altijd maar als je met een jongere bent of een ouder bent. Wordt dat meteen geoordeeld. En zij laat in haar beeld zien hoe mooi het kan zijn. Hoe jong en oud. Dat vond ik wel heel mooi. Dit was de vorige jaar ook. Ja, Suzanne. Maar Suzanne heb ik toen in de kerk. Toen hing toen ze in het museum. Museum en ja. ook bij ons. Te, en ook in de, bij de Rooskunstlijn in ja. het museum. Ja, en met de waterportretten. Uh, en er is, dat is echt iets. Die Waterportretten. Zelfs in Amerika zijn ze er weg van. Het is zo'n mooie techniek wat ze doet. En dat is ook Hulde. Het ja. is ook een leuk mens ook. Ja. Ja. ja. ja. Nou ja, Patrick. Het is een uh, over de Deense heeft hij een serie gemaakt. Nou, Peter Peerker is een transgender. Die maakt veel uh, designmeubels van deuren. Dat is ook heel leuk. Peter Peerker uh, hangt ook. Uh, In leo uh, Leeuwarden inmiddels. Ja. Ja, ja, ja, nou. ja, ja. En die kijk dan van heel vroeger al. En die ja. wil ik er altijd bij. hebben. die durfde nooit. En die heb ik er vier of vijf jaar geleden bij gehaald. Met schilderijen. Kom nou dit en dat. Ook door zijn moeder. Ja. En nou, dan kwam hij nou toch. even een heel leuk uh, tafeltje gemaakt van deuren. En die deuren zijn er oneindig. Je weet niet waar het eindigt. En dat is ook zijn leven. Ja. Weet je, dat wil hij als transgender dus ook zeggen. En ja, dan heb je natuurlijk heel veel andere. Uh, Robert Helder, we hebben uh, Simon Ambokora, die ook uh, een schrijver uit Zuid-Frankrijk, die Arrondéus geschreven heeft, waar we volgend jaar het theater mee. op de prachtige schilderijen. de Buring altijd weer. Donna Corbani natuurlijk, want nee. Donna dat is, die hoort er gewoon bij als voortse. En Ari Frikus, die maakt fotografie uit de Demi Demorov. Die hebben we toen drie jaar geleden uit Rusland overgelaten komen. Oh. En door, door, Marco, door Rutte hebben we die dat hij die naar hier naartoe is gekomen. Ja. En die maakt ook zijn kunstwerk hier. Dus we hebben ongelooflijk heel veel, en Joost de Bie, die ik heel veel... Um, dat is voor de familie van Wim hmm. um, de waar ik veel schilderijen mee in Frankrijk geef. Die maakt prachtige aquarellen en die is van de Rietveld Academie. Hoe groot is die enorme explosie Nee, Het is heel klein, uit. maar ze doen we, we wisselen het steeds af. Het was ja. net als twee jaar, Dan hadden we het kleinste museum volgens mij in de wereld in het stationnetje. Ja. Ja. En we hadden zoveel kunstenaars. En iedereen stond in een rij om alsjeblieft zijn werk af te leveren. En dat was wel heel mooi. Maar zoek uh, zwaanborg, moet ik zeggen, me, me, want die doet het eigenlijk. Ik ben eigenlijk meer op het papier dat ik er ben. En uh, zoek, die maakt helemaal in richting borduurt allemaal. Je hebt als een kunstwerk ook geborduurd. Je hebt dan Prachtige poppen staan. En die maakt elke keer een soort. Nou, net als een etaleur, elke keer een ander beeld. Zit het daar, Dus het is een, een. Je moet het ook een. Een, ja, een winkelruimte, een etalage die steeds verandert. En daarna komt. Eigenlijk moet je om de twee dagen daarheen? Uh, eigenlijk is ja, hij is bijna elke dag een het veranderen. Ja, ja, veranderen. En dat gaat tot, tot eigenlijk half augustus. Dus dan komt uh, Juttes geluk erin, maar die zal zelf hier ook komen. En dan gaan we in combinatie met het Strandvoort Museum over Koning Sissi, de expositie. En dan maken wij de hele winteretalage tot de sloper is. Komen er komen allemaal sissies te hangen, maar echt sissies in ons aflevering. Oh. Prachtige kleding wordt al gemaakt. Ja, ja. De, dus uh, we hebben heel veel kleding al heb ik, uh, laten maken door de historische kleding voor het museum. Maar wij maken dan echt Sissi's. Dan krijg je echt een goed, heel mooie ja, mooi, passage goed. eigenlijk. Ja. Het was afbraak eigenlijk, maar het ziet er nu hartstikke mooi uit. Nou, nou, nou ja, de, het stinkt hier. We hebben ook maar gewoon, het is gewoon als je, ik wilde zeggen, als die winkels opgevuld wordt en er is reuring in, dan is het ook gelijk voor het publiek ook leuker. Ja, ja, want het was gewoon dat je denkt, van god, wat moet, wat moet er gebeuren met die panden? Nou oh ja, dat was uh, uh, en dat is al jaren geleden, toen dat gebouwd werd, was ja. dat de opzet om daar mensen naartoe te trekken ja. voor het strand en ja. ja. En daar is een beetje de klok in gekomen dat dat erin zitten en De mensen ook kijken zo. Ja. ja. gaan ja, ze zelf een keer in binnen. Ze binnen. Het is natuurlijk uh, de, maar ik geloof dat het in alle steden was met dit soort passages moest het worden. Maar het is eigenlijk oh. mensen gaan liever het kneuteren in een winkel in een centrumpje dan eigenlijk dat ze naar een passage lopen. Ja, nee, dus, ja dit dat, dat is heeft uh, dit bewezen. Ja. ja, en dat uh, ja. En zoals is die horeca. Ja, als mooi weer is, is, het natuurlijk altijd overal wel leuk waar je zit natuurlijk. En Tegenover bij de Zeestraat heb je een hele mooie bronfietswinkel. Dus het is ja. heel hartstikke, want wij kijken op hartstikke leuke dingen. Nou, daar is ook leuring bij die bronfietswinkel. Ja, dat is, die, is, is, gebeurt dus, van ja, alles. Ja, dat gebeurt van alles. Dus denk ik denk, ja. ja, ja, nou, ja. Een ander programma zeker of niet? Nee. Waar mensen zijn uh, en waar wat we doen is, ja. een reuring. Ja. En of het nou een, een, een, een, een bronfietswinkel is... Ja maakt allemaal niet uit. Er ja. gebeurt iets. Weet ja. je leegstand? Leegstand, ja. En uh, het, uh, de is ook uh, gratis, want er... is gratis. Ja, nee, het is, nee, uh, ja, kostnad, het is, ja. nee, nee want het is gratis. Ja. En we zijn uh, van donderdag tot en met zondag is hij eigenlijk geopend en uh, we proberen natuurlijk uh, de, deze weken. En dan tot en bij de Pride is er gewoon de, de volgende week helemaal open. En dan is het tot en met maandag tot drie uur zijn we open, want dan dan sluit iedereen, want dan gaan we natuurlijk meelopen met de Pride. En dan is het tot die week uh, gewoon geopend. En vanaf hoe laat is het in uh, Vanaf uh, wat hij je verzoek heeft het gezegd. Fred, want als ga je weer, dan moet ik eerder zijn. Het is altijd van 12 tot 5 open. Want echt, uh, maar hij is er meestal al eerder. En dan gaat hij open. Want hij gaat ook zelf uh, workshops op bouduren daar. Met kleding bezig. Hij is bezig daar. Ja. Nou, dus het is elke tot en met uh, ja, zondag 4 augustus. En als je het samen ja, ja. samenvat, moet je dus uh, zeggen dat je uh, erg wisselend bent. Dus als je al die kunstenaars... Dat vind wel heel raar, afwisselend. Dan zou je toch ja, ja. om de twee dagen even naar binnen moeten wandelen? Ja, en dan ook naar binnen komen. En ook over het werk. zo dus, zijn ook de kunstenaars ook aanwezig. Dus die kunnen okay. over hun eigen visie en eigen mm -hmm. werk vertellen. En dat is natuurlijk altijd heel uh, waardevol. Want het is wel een winkel waar je zo naar binnen stapt. Bij het stationnetje liepen wel de mensen voorbij. en Die dachten, moet je de trein halen, dan moet je terugkijken. Ja. En nu heb je gewoon mensen uh, toch wel nieuwsgierig en toch wel, uh, die dan komen. En het is ook een heel mooie combinatie om met samenwerking, met Zandvoortmuseum, met René en André, mm -hmm. gewoon kijk, ook kijken in die kunst. En dus uh, ik moet u ophangen, denk ik. <tie> nou, we, zien, gaan, denk ik. we gaan er een, ja, een uit punt uitmaken. Oh, er is koffie in de steen en er is ook koekje, is ook, wat ik zei tegen Soek, je moet wel senseo meenemen. <tie> ja. Of koffie. Hij zegt, drink alleen maar water. Ik zeg, ja, maar als ik klanten heb, moeten we koffie hebben. Dus, uh, en... Ja, het is, gaat erom dat uh, de, de, de thema over gedachten, uh, hoe je het moet noemen, weet je wel, het gaat over uh, het werk, het leven, over de pride, de beats, over helden en de past en de create the future. Dus het is eigenlijk, wat, wat zie je toekomst in en wat is jouw verleden? Wie ben je nou eigenlijk? Okay. En dat is gewoon uh, wat ik wilde zeggen, Daar zijn we, wij kunnen al hier al zeggen in Nederland en in Zandvoort en in Amsterdam, niet elders in Nederland, wie we zijn. En dat is bij sommige dingen nog niet. En dat is eigenlijk de boodschap die we willen brengen, dat we gewoon hele leuke gewone mensen zijn. En heel zegt, je zegt, Sorry, je zegt er ook bij dat het dat moet nog een heleboel gebeuren in Nederland. Ja. Dus uh, laten we dan met z'n allen die kant opgaan. Ja. En hoe uh, moet even samenvatten, van 12 tot 5 is die open. Ja, van en en tot, tot, zondag. zondag, ja. En, nou, ik kom zeker kijken. Ja, en zo'n mooi. en die, die wil ik me eeuwig dankbaar. En ook Heli Jansen, want door ja. Heerli zit ik weer hier. We ja. moeten stoppen. Hartstikke okay, bedankt. Dankjewel. Nog even een, ja. één vraag, want ja. vind ik vind het wel even belangrijk. Die expositie die gaat wel over uh, Remember the Past and Create the Future. Uh, waar is het toegankelijk voor iedereen? Is voor het kunst die mooi is voor iedereen? Iedereen. Voor, jij, niet ja. jij, Het heeft uitdicht. Ja, voor alle. Want het zijn voor kunstenaars en ja. kunstenaars die ook niet homoseksueel zijn, maar wel bezig zijn met het Ja, dat wil ik heel graag ja. Dankjewel. Top. Wanneer is het handig say Has a lot to do in how you live today What you want and what you make Everybody knows it's only what Everybody's talking everywhere you go. You I'm the We hebben gewisseld en Marcel, Elsjan of Wipper, directeur van de Zandacademie, zit tegenover ons voor zijn jaarlijkse bezoek aan ons. En uh, we gaan het hebben over... Uh, mag de box uit alsjeblieft? Over uh, de zandsculpturen van dit jaar. Uh, mag ik zeggen dat het aan de Pride vast zit, omdat het thema vrijheid erbij zit? Uh, ja, dat mag zeker. En... en, en uh, Nederland. Ja, dit jaar, is het jaar Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Uh, dat wordt toch in Nederland gegeven uit hele vanzelfsprekend. Um, maar dat is eigenlijk helemaal niet zo. Dus we hebben de, de kunstenaars eigenlijk de opdracht gegeven van denk eens na over het woord vrijheid. Uh, hoe kun je dat interpreteren en uh, waar is dat allemaal uh, van toepassing? Um, dan kom ik terug op uh, passage 20. <laughs> en <De> klein zand, <laughs> een klein zandje. Een klein Een klein uh, nou ja, goed, wij uh, hebben dus ook een, een paar zandsculpturen die duidelijk een verwijzing hebben naar uh, de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van uh, geaardheid, uh, vrijheid van godsdienst. En uh, ja, dat, dat kun je duidelijk is aan alle gevallen in de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen die nog steeds bevochten te worden uh, en waarbij vrijheid natuurlijk wordt. En die is gemaakt door uh, de Rus Alexei, Alexei uh, Rubak. Dat heeft ook een vrij stevige Russische uitstraling gekregen <laughs> qua, uh, qua monument en uh, qua, qua sculptuur. Maar het is wel mooi dat hij, uh, dat hij toch aan dat uh, heeft vastgehouden, ten nagedachtenis van iedereen die uh, onze vrijheid bevecht en bevoegd heeft. Mm -hmm. ja. Er zijn, uh, we kijken, zes. Het zijn er zes, zes dit jaar. Dit jaar. Ja. Heb je, uh, al kan je vertellen wie wat doet, wie wat maakt? Uh, ja, Maxim Gazendam uit Nederland, die uh, heeft een sculptuur, ik, ga, ik zal even het rijtje afgaan ja, ja. van het Badhuisplein. Uh, Daar staan er drie. Daar staan er vier. Vier? Ja. Uh, Maxim Gazendam uh, die heeft het thema bouwen aan vrijheid. Ik wil daarmee zeggen dat er continu ook is is helemaal niet zo. is en dat we continu met z'n allen ervoor moeten waken dat dat niet afbrokkelt. En uh, dat dat niet wordt uh, ondergesneeuwd door wat dan ook. Dus dat is een, een waakzaamheid die iedereen uh, moet hebben. En uh, die je eigenlijk alleen maar gezamenlijk kunt bewaken. U hoort uh, de waakzaamheid. Uh. Dan, ja, de waakzaamheid, waakzaamheid gaat hier. Uh, hier. <laughs> Doe, Maxime. Dat is Maxime. Uh, dan hebben we Slava uh, uit uh, Oekraïne. Vrijheid geïnterpreteerd als uh, je moet verder kijken dan alleen de oppervlakkige vrijheid. Het gaat ook om de vrijheid van de mens van binnen. En daar zit dus ook weer een link met uh, het hele alfabet, uh, <lacht> zoals, <lacht> zoals dat eerder genoemd ja, is. Komt keer erbij, ik een net erbij geloven, ja precies. <lacht> um, maar de, de, de innerlijke tevredenheid en blijheid. Straal je uit, uh, je moet jezelf accepteren zoals je bent en uh, daar mag niemand aankomen. Dat is een, eigenlijk een van de grootste uh, waardes die je zelf hebt. En uh, dat moet je uitdragen. Zodra je daar die tevredenheid hebt, en, uh, ja, dan straal je dat af op anderen. En dan wordt het voor anderen ook veel gemakkelijker om op die manier... Uh, tevreden te zijn met, uh, met jezelf en met de anderen. Dus dat is uh, Slava. Um, dan hebben we Radek, die heeft de vrijheid een beetje ja, geïnterpreteerd als zijnde van dat is wel zo, we zijn vrij, maar er zitten ook een heleboel bedreigingen. En uh, die bedreigingen die, uh, die zitten met name in het feit dat we uh, niet altijd controle hebben over ons eigen leven. Macht, uh, machtswellust uh, is een grote bedreiging. Uh, alles dat draait om geld is een hele grote bedreiging. Uh, nou, dat soort dingen meer. Dat heeft hij dan in uh, zijn sculptuur verwerkt. Het is een vrij abstracte sculptuur. Je ziet daar het euroteken en het dollarteken heel erg duidelijk naar voren komen. En dan hebben we Fergus. En Fergus die uh, heeft als thema vrijheid, gelijkheid en broederschap. En uh, dat heeft hij helemaal teruggebracht tot de essentie, tot handen. Join hands. Uh, hij heeft uh, twee vrouwenhanden die elkaar vasthouden en twee mannenhanden die elkaar vasthouden. Dus ook weer een ver verwijzing naar... Uh, de uh, Pride. Ja. En dan hebben we Sergi. Die staat uh, op het uh, Kerkplein. De Spanjaard die vorig jaar gewonnen heeft. Uh, die heeft gezegd dat er zijn uitdagingen die... ...die uh, aan de sculptuur hangen. Ja. In zand natuurlijk. Ja. Um, maar goed, dat is ook een soort vrijheidsgevoel... ...en een vrijheidsbeeld en dat, dat gemaakt uh, uh, En ze dragen een en ribbon... Vuist ...en vuist omhoog. Dat dus... Een, dus uh, een kunstenaar ja, ja, ...ja, ja, ja, ja. Maar goed, het leuke is wel dat... Uh, dat, ...dat 75 jaar vrijheid... ...op een eigen manier is... Uh, ...ja, uitgewerkt... ...en ook geïnterpreteerd. Er komen nog erbij van de kunstenaar zelf, uh, bij de sculpturen, zodat iedereen dat kan lezen, wat ze bedoelen. En, uh, en die hadden het eigenlijk vandaag moeten hangen, maar waarschijnlijk redden we dat niet meer. Dus, uh, maar ze komen er wel. En uh, tot hoe lang uh, zijn de sculpturen zichtbaar? De sculpturen die blijven staan tot eind oktober, nou, dus, uh, ga ik in met, met, dus met. Verlenging. tijd genoeg. Met verlenging? <laughs> ik heb geen idee. Ik heb geen idee. Ik heb altijd het idee dat ze zo half november begint met over Sinterklaas te praten. En, dan en dat ze dan, een, die dingen keertje weg dan ze een keertje weg moeten. <laughs> dat vind ik al wel tof. Ja. Hey, achter... die, sorry, je zegt we hebben de kunstenaars opdracht gegeven om eens over na te denken. Hoe, hoe doen ze dat? Gaan ze uh, zitten en inderdaad nadenken? En dan maken ze hun uh, sculptuur al in, in, in hun hoofd en tekenen ze dat? Um, nou, het rare is dat ik. dat heel breed is en vrij interpretabel uh, door de kunstenaars zelf dus dat proberen we zoveel mogelijk ook vast te houden dat, dat ze hun eigen inbreng kunnen, kunnen geven aan de sculptuur um, Nou ja, daar denken ze over na dus als ze uitgenodigd worden voor het, voor het EK dan, uh, dat is het thema en dan denken ze erover na en uh, ja de ene heeft wel een tekening, de andere niet Fergus die had een die wilde eerst helemaal op Stonewall uh, 50 jaar gaan zitten. Toch vind ik dat een beetje te beperkt, want voor een heleboel mensen spreekt dat niet. Uh, dus vandaar dat hij... Uiteindelijk de dag voordat hij hier begon, gekozen heeft om die handen te maken. Dus je dat is... Binnen een, een, dag gaat zijn binnen hele... een dag ging zijn <laughs> hele ontwerp ging ondersteboven. En nou ja, goed, als je dan ziet wat hij neergezet heeft, is hij echt geweldig. Dus ja, dat maar... is bij elke kunstenaar is dat weer anders. Ja, ik, ik, ik zou er dus, of toch wel een paar dagen over na moeten denken voordat ik zoiets, ja. uh... <laughs> zoiets zou neerzetten. Ja, ja. En dan wordt het nog niks. Maar... Mag ik nog altijd een vraag? Zijn die informatie over die beelden, die staat daarbij. Uh, maar voor veel mensen is het niet altijd is het even mooi weer of kunnen we het allemaal rustig doorlezen. Is het ook ergens online beschikbaar? Als je kan zeggen? Het is ook online. Uh, er is een website uh, die heet zandsculpturenroute.nl uh, er staat ook uh, veel meer informatie in over de achtergronden, over uh, de kunstenaars, over ja. uh, nou, waar ze precies staan, et cetera. Dus dat is ook uh, een goede manier. Ja, ja, ja. Ik denk dat ik mijn uh, studenten van school, de eerstejaars uh, alle 150 alle komt... de op uur, om op deze manier naar vrijheid te kijken in het kader van ja, project. Ja. Ja. Ja, dus het project. Het is trouwens ook leuk, dat dat zal ik nu even vertellen, dat is een nieuwtje... Um, er is, dus morgen wordt de, de, de vakjury erbij gehaald. Dus dan wordt een Europees kampioen weer bekendgemaakt. Eigenlijk rond dit thema is dat niet te doen. Want ze zijn allemaal fantastisch. En, uh, iedereen heeft zijn eigen interpretatie aan dat onderwerp gegeven. Ja. Um, maar goed, het is een Europees kampioenschap. Dus er moet iemand dus er, moet uitkomen, er, er moet er ja. weer uitkomen. Uh, maar het leuke is dat we dit jaar ook samen met ZFM en uh, met de Zandvoortse Courant een publiekstemming gaan doen. En dat wordt binnenkort wordt dat uh, bekendgemaakt volgende week, hoe dat precies in zijn werk gaat. Uh, en dat... Zullen jullie dan wel horen? En ja, ja, ja, en dat heel dat leuk. Zijn, ik weet niet, ja. nog pers, niet precies hoe ze dat uh, willen gaan doen. Maar dat, uh, dat gaat in ieder geval gebeuren. Dus uh, het Zandvoortse publiek kan ook hun stem uitbrengen. En dan krijg, ja. zit er ook een publieksprijs aan vast? Dan? Uh, ben ik er ook al Tuurlijk. Een... Uh, ja, daar <sus> hebben we er nog niet echt over ja, nagedacht. <sus> maar het is wel grappig om te weten dat uh, de kunstenaars de publieksprijs meer waarderen dan de vakjury. Dus, dat kan ik me wel eens uh, bij voorstellen. Want ze maken dus voor het brede publiek. Ja. En uh, de waardering van het publiek is voor hen belangrijker dan uh, wat de vakjury zegt. Ja, ik kan me dat wel ergens wel voorstellen. Uh, en uh, in alle voorgaande edities uh, is die is de winnaar. En dan hoor je in het dorp van ja, maar ik vind die eigenlijk mooier. Ja, precies. En dat en, is... en, want ze let, die vakjury let op totaal andere dingen. Ja, dat kan ik me ook voorstellen. Je let ja. op techniek, over hoe het verwerkt ja. is. Dat is het vak. Ja. Maar de mensen die er lopen, die, die, die hebben daar geen verstand van. Die vinden alleen iets mooi. Ja, precies. En als je bij uh, vet kunst mooi vindt, ja. is dit ook mooi. Ja. Dus ik ben zeer benieuwd wat het verschil gaat worden tussen uh, de vakjury en, uh, en de publieksprijs. Morgen om vijf uur kwart over vijf. vijf, uur. vijf ja. Bij het museum. Bij het museum. Zandvoors is de, uh, de bekendmaking. Ja. En vrij blijven. toegankelijk voor iedereen. Ja. Dus, is, uh, uh, vorig jaar was het in open lucht. Was het prachtig mooi weer. Ja. Dus kom allen en kijken. Jij was prachtig verkleed, Fred. Dat weet ik ook nog wel. <laughs> Precies. <laughs> Morgen zondag, 5 uh, uur kwart over vijf, museum bekendmaken van de Europese kampioen zandsculpturen maken. En wij zijn uh, benieuwd naar hoe de procedure voor de publieksprijs wordt. Ja. Marcel, bedankt voor je komst. Graag gedaan. En, uh, we spreken elkaar misschien wel bij de publieksjury. Uh, Vast nog wel. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Ja. Joyce. Maar <laughs> <laughs> nou, we gaan het er wel even over hebben. Tegenover mij zit Joyce Draaier en we gaan het hebben over de Recreade 2019. Het I Kissabish was het openingslied bij, uh, bij de uh, volksdansen. Is dat nog steeds? Nog steeds, ja. Voordat we de poppenkast beginnen dan uh, zingen we nog steeds het Kissenbis lied. Echt een stukje traditie. Ja, die, uh, in, inmiddels zijn mijn kinderen al lang het huis uit ja. maar wij zaten gewoon te luisteren. Dan liepen we gauw naar de Nijerplein, want dat was bij ons het dichtstbij. Uh, de locaties zijn veranderd. Dat klopt, ja. Um, eerst maar eens even naar het thema. Ja, dat thema dat is er een beetje uit. Um, oh. Vorig jaar hebben we eigenlijk een grote verandering doorgevoerd. Uh, omdat we merkten dat het voor kinderen toch fijner was om voor een langere tijd bij Recreare te zijn in plaats van twee keer een dagteel. Um, het was voor vrijwilligers ook lastiger... om mensen te vinden die echt de hele week er zouden zijn. Dus we hebben ervoor gekozen om dat stukje thema los te laten... en gewoon vier hele leuke activiteiten in te plannen. Ik ja, zie uh, nu de activiteiten die gaan uh, bijvoorbeeld van 12 tot 15, van 13 tot 15. Dus er zijn geen dagdelen meer. Nee. Uh, Vroeger konden de kinderen s'morgens en, en uh, s'middags komen. En aan het eind was er dan uh, het grote feest. En dat was wel de hele dag. Ja. En nu... Uh, een totaalprogramma waar uh, van s'mores tot avonds is? Nou ja, het is zo dat kinderen van 12 tot 3 inderdaad bij ons langs kunnen komen. Um, we starten ook echt om 12 uur en om 3 uur gaan ze ook echt weer naar huis. Uh, en dat is op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag uh, zijn dat gewoon hele leuke activiteiten. Die zijn wat groter, die zijn wat uitgebreider. <kijf> uh, kinderen krijgen dus door wat te drinken. En we hopen dat we daardoor iets meer kinderen weer kunnen aantrekken. Dat grootste afsluitingsfeest, dat is nog steeds. Ja. Dat is ook een van onze succesnummers elk jaar weer. Dus dat blijft, dat is ook niet veranderd. Um, maar de invulling is gewoon iets veranderd ten opzichte van de afgelopen 50 jaar. Want uh, zo lang ja, bestaan was, we inmiddels. Het was, wow. ja, het was een heel, heel druk ding altijd. Um, er is maar één locatie. Klopt. Ja. En alle voorgaande edities waren uh, met twee. Ligt het aan de bezetting? Het is voor ons heel moeilijk om vrijwilligers te vinden. Uh, we zijn een organisatie die volledig draait op vrijwilligers. Zowel bestuur uh, als iedereen die ons helpt bij de Vossenjacht, bij Zandkraampie, uh, bij de activiteiten eromheen. En we merken dat dat gewoon echt heel lastig is om uh, een goed team bij elkaar te kunnen vinden die dat ja. aankunnen. Uh, en dat we eigenlijk blij zijn dat we nu één project kunnen draaien en ook daar staan we zelfs krap. En het is zelfs zo erg dat Vossenjacht en zandekraampie op dit moment nog op losse schroeven staan. Omdat we gewoon niet genoeg mensen bij elkaar hebben. En dat zou natuurlijk wel heel jammer vinden als dat niet door kan gaan. Um, maar we hebben nog niet eens de helft van het aantal mensen wat we nodig hebben. Misschien kan je dan een oproep doen. Ja. En, nou, bij deze. En maar vertel dan ook wat mensen ja. moeten uh, kunnen doen als vrijwilliger. Ja. Nee, als ze, mensen uh, schrikken misschien. Je, je zoekt ja. mensen bij de Vossenjacht, ja. dan zoek je vossen. We zoeken onze vossen. We zoeken mensen die het leuk vinden om uh, op startzondag, dat is zondag 21 juli, uh, van 1 tot 3 is dat. We starten op het kerkplein. Uh, om het leuk te vinden om verkleed door het dorp heen te lopen. Er lopen ongeveer 150 kinderen die op zoek gaan. Uh, en het enige wat je hoeft te doen is uh, nou ja, rond, te lopen. rond te lopen, vriendelijk en, en, te lachen stempelen. En, uh, en stempelen. Ja. Nou ja, bij deze, als er mensen zijn die uh, dat leuk vinden om een paar uurtjes mee te helpen bij de Vossenjacht, uh, geef je op. Ja. Bij wie? Het makkelijkste is om dat via onze website te doen. We hebben een hele mooie nieuwe website. www.recreale-zandvoort.nl Daar staat een contactpagina op. En uh, neem even contact op met een van onze bestuursleden die daar staan. Of via onze Facebookpagina. Uh, dat is misschien nog de makkelijkste route. Goed, dat is dan voor de zondag. Ja. Uh, mensen, als je dat leuk vindt, doe dat ook. www.recreale-zandvoort.nl En uh, je zoekt ook nog mensen die je totaal begeleiden. Ja, daar komen we op zich wel redelijk mee rond. Um, de, we hebben daar een enthousiaste groep vrijwilligers van rond de 15 tot 21 rondlopen Hoeveel? qua leeftijd. Hoeveel heb je er? Nu een stuk of vier. En we hebben nog vier bestuursleden die uh, daar ook bij aanwezig oh, zijn. Ook zijn. Actief. Ja, wij gaan ook actief weer meedoen met de kinderen. Um, Zandkruim is daarentegen echt nog wel een probleem. Uh, ik denk dat we daar rond de 25 mensen voor nodig hebben en we zitten op dit moment rond de 6. Ja, daar gaan we het niet mee redden. Maar wat moeten nee. die andere mensen doen? Want mensen die hebben geen idee, misschien als ze thuis nee. zitten, wat ze zouden kunnen doen ja. bij Ja, Gelukkig is Zandekraampje aardig een begrip in Zandvoort. Oh. Um, we hebben 13 kramen in totaal en daar worden 13 verschillende activiteiten gedaan. Van schminken tot uh, kleien, uh, plein versieren, tegeltjes beplakken, een tasje inkleuren... Um, dus wij zoeken eigenlijk mensen die het leuk vinden om achter zo'n kraam te komen helpen. En al kan je niet de hele ochtend, want het is van 11 uh, tot 2. Al zeg je, joh, ik kan anderhalf uur. Uh, zijn we ook al heel erg blij. Um, zonder mensen kunnen we gewoon zo'n kraampje niet door laten gaan. En dat zou echt heel jammer zijn. Eigenlijk moet je een beetje beroep doen op, op alle ouders die hun kinderen daar al uh, hebben zien dansen, springen en pannenkoeken bakken. En weet ik wat ze allemaal al ja. hebben. Mensen, help. George Draaier met het uh, invullen van de zandkraampje, want het zou ontzettend zonde zijn als dat verloren gaat. Ja. Ja. Hoe voelen ik... jullie dat eigenlijk? Want uh, ik kan mij nog herinneren dat een aantal jaren geleden jullie hier met uh, veel uh, met z'n binnenkwamen. En we, oh, het was ongeveer een gevecht tussen Noord en Zuid uh, over de ja. thema's en een hoop vrijwilligers. En heel langzaam valt dat, uh, uh, wordt dat steeds minder. Hoe voelen jullie dat? Nou, dat, we ervaren dat wel eens iets lastigs. Um, omdat je ook gewoon merkt... ...Zandvoort heeft onwijs veel leuke activiteiten. En dat is ook heel mooi dat er zoveel georganiseerd wordt. Alleen, ja, het is een beetje vechten om de mensen die je hebt. En we merken ook gewoon dat de 16, 17-jarigen... ...waar we het eigenlijk van moeten hebben... Uh, waarvan we hopen dat als die eenmaal binnen zijn, uh, dat die ook blijven hangen. kijk even naar een bepaalde kant op. <laughs> kijk even naar hooi. Uh, dat, dat die ook blijven hangen en dat die ons willen helpen. En um, dat is ook wat we de afgelopen jaren gewerkt hebben. Mensen die in het bestuur zitten zijn echt allemaal al 12, 13 jaar betrokken bij Recreade. Ja, en de jeugd gaat op dit moment andere dingen doen. En dat is heel jammer voor ons uh, en voor Zandvoort. Ja, op de een of andere manier zou je ze over moeten halen? Ja. Of, uh, wat? En dat is heel moeilijk, want het recreatieve gevoel is echt iets wat je moet voelen. Het is heel leuk. Nou ja, ik hoor hier ook, oh ja, toen mijn kinderen jong waren, ja, dat is ook het gevoel wat ik zelf heb. Toen ik kind was, ging ik naar recreatie en dat soort mensen moet je hebben. Het is heel moeilijk om uit te dragen wat we doen en wat we, hoe leuk het eigenlijk is. Ja, het, het zijn eigenlijk de mensen die het meegemaakt hebben, die het over zouden uh, kunnen nemen. Ja. En, dat, en dat mis je een beetje. Dat missen we, ja. En de mensen die er zijn, zijn super enthousiast. En daar zijn we echt heel blij mee. En uh, we hopen ook dat die het nog heel wat jaren willen blijven doen. Maar het nou, wordt lastig. En eigenlijk zou je natuurlijk met name uh, studenten en scholieren moeten hebben die komen helpen. Want die zijn ook vrij. Ik kan me ook wel voorstellen dat heel veel mensen zeggen... Ja, we moet gewoon werken. Dat kan helemaal ja. niet uh, overdag. Ja, we hebben ook veel mensen die uh, of de PABO doen, of de PABO hebben gedaan. Dus de lerarenopleiding. Of die als onderwijsassistent zijn. Of die... Uh, iets met pedagogiek of sociale hulpverlening aan het doen zijn. Dus echt de mensen die het leuk vinden om met kinderen te werken en die het ook soms als een soort stage begeleiden. Of, uh, nou ja, Daar staan we allemaal voor open. Dus het zijn wel allemaal mensen die feeling hebben met kinderen. Ga je ook uh, uh, naar scholen toe om dat uh, uh, eruit te krijgen? Van, jongens, jullie kunnen bij ons stage lopen? Hebben we in het verleden wel gedaan, maar ook dat is lastig, omdat onze bestuursleden werken ook gewoon allemaal. Het merendeel in het onderwijs. Ja, we kunnen niet zomaar weg. Nee, dat en, begrijp ik. En nee. we hebben ook wel scholen aangeschreven. Maar ja, ook die krijgen zoveel mensen die iets zoeken. Ja, en dan is het natuurlijk een week in je zomervakantie. Is soms lastig. Ja, je moet natuurlijk ook zelf met vakantie af en toe. Ja. Dat, dat begrijp ik ook wel. Maar het blijft leuk. Zullen het programma even doornemen? Goed idee. Zondag, de Vossenjacht. Er worden dringend vossen gezocht. Reageer op wwwrecreade Eh. Dat gaat ook vanuit het, uh, het Kerkplein uit? Ja, klopt. En dan is er een route die, uh, die de kinderen gaan lopen? Ja, het is eigenlijk al 50 jaar denk ik inmiddels hetzelfde, dezelfde route de, door de Kerkstraat. Een stukje achterlangs bij de hofjes. Het uh, nou ja, is een, de bekende route van Zandvoort. Het programma wel, dat het begint op het uh, Louis Davidsplein. Ja, heel goed dat je dat zegt. Uh, dat is een fout. We proberen via Facebook al heel hard te promoten dat we starten vanaf het kerkplein. Oké, okay, Voor de alle duidelijkheid. Heeft met ja. een stukje veiligheid te maken. Vanaf het kerkplein lopen de kinderen iets veiliger dan dat ze de straat Niet over, over moeten steken. steken. Ja. Ja. Sport en spel. Ja, sport en spel is eigenlijk een grote sportdag. Um, deels in de duinen, deels ervoor. De we verzamelen wel gewoon in het jeugdhuis achter de kerk. En vanuit daar zorgen we dat we met de hele groep richting de duinen lopen. En dat we daar allerlei spellen doen. Uh, van voetbal tot badminton. Van een tikspel tot uh, trefbal. Nou ja, echt een hele afwisselende sportieve dag wordt dat. Dinsdag 23 juli zijn er dus twee. Van 12 tot 3. Uh, Vlaggenroof en levend Ja, Ja, dat is eigenlijk een van onze succesnummers al jaren. Uh, wordt ook vaak heel hard bezocht. Een heel leuk spel waarbij kinderen elkaar moeten tikken en uh, echt een beetje de strijd om de vlag. Uh, dus ook dat jaar of ook dit jaar staat die er weer op. Ja. Nou ja, en dan het avondprogramma. Half zeven poppenkast en volksdansen. Ja. Ook op het plein? Ja, maar dan wel op het LDC-plein. Dus op het Louis David's Plein. Oké, okay, dat is het verschil uh, op het LDC-plein bij Louis David's. Daar is het uh, om half zeven tot zeven uh, uur poppenkast. Ja. Dan gaan we naar de woensdag. Ja, woensdag wordt echt een hele gave dag. Uh, we hebben Mr. Paint ingeschakeld. Uh, een bekend artiest in Zandvoort. Uh, precies. Uh, en die gaat met de kinderen een heel mooi kunstwerk maken in graffiti-stijl. Um, <tie> nou ja, het is gewoon een hele leuke activiteit, wat echt wel spectaculair gaat worden. Um, en we hopen dat er dus ook daar heel veel kinderen op afkomen. Ik kom zo nog even op de kinderen terug. Uh, 12 uh, Donderdag 25, disco. Ja, we hebben DJ Blijwin ingeschakeld dit Doe. jaar. Uh, DJ blij mee gaat er een feest van maken, zoals hij zelf aan ons heeft laten weten. Um, een kleine kledingtip: we gaan iets met neon doen. Dus het is leuk als kinderen in kleding um, een beetje rekening houden met de neonkleuren. Er zal iets met blacklight zijn. Uh, we zullen het jeugdhuis gaan verduisteren. Dus in het jeugdhuis? In het jeugdhuis. jeugdhuis, ja. En voor de duidelijkheid: het jeugdhuis is achter de kerk. Klopt, ja. Dus als je het niet vindt, op het plein is een hekje, linksom. En daar is het jeugdhuis. Ja, en vlak voordat we beginnen staat er altijd een hele grote groep met kinderen te wachten totdat ze naar binnen ja. mogen. Dus het spreekt op zich, uh, is het wel duidelijk. Ja. Uh, als er nou uh, ook uh, kindertjes uh, dat zien en die uh, zijn uh, toeristenkindertjes of uh, uit, niet, niet uit Zandvoort, mogen die allemaal meekomen? Zeker, ja. Uh, we zijn vorig jaar begonnen met het vooraf inschrijven. Het is voor ons een, fijn als we een ja. beetje een inzicht hebben hoeveel kinderen komen er. Um, zijn dat er tien of zijn dat er 60? Um, want daar heb je het verschil qua soms in. Mm -hmm. um, maar we willen juist ook een hele laagdrempelige organisatie zijn. Dus kom ook vooral op het laatste moment dat je denkt, ik heb niks te doen vandaag. Uh, op het laatste moment aankomen lopen is ook nog steeds prima. Um, maar vooraf inschrijven geeft er ons een stukje meer informatie. Ja, nou ja en dan het, het, het sluitstuk. Ja. Ja, je hebt nog mensen nodig, maar uh, wat, wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, laten we ervan uitgaan dat al die dus mensen alles, zich nu massaal gaan is. aanmelden. <laughs> ja, absoluut. <laughs> nee, um, jawel. we gaan 13 kramen bemannen. Uh, ook dit jaar weer op het LDC-plein. Dat was vorig jaar een groot succes. Ruim opgezet: 13 kramen. Er staat een springkussen dit jaar. Uh, we hebben nog een plek met allemaal losse spelletjes wat kinderen kunnen doen. Kinderen kunnen een knipkaart kopen. En met die kaart lopen ze langs alle kramen. En ja, dat gaat van sminken, pannenkoeken eten. Wat limonade drinken. Tot een tegeltje versieren. En eigenlijk allemaal activiteiten die kinderen dus in die paar uur allemaal gedaan kunnen hebben. En met een goed gevulde tas met allemaal gemaakte knutselwerkjes. En uh, spullen weer teruggaan. En de rest van de vakantie gaan vieren. Ja. ja en we sluiten daar ook weer af met um, poppenkast en een stukje volkstansen. Want ja, dat is toch ook echt wel een stukje traditie bij Recreade. Zie je dat ook, dat uh, dat de dat traditie is, dat de mensen zeggen van nou, ik ga er toch even naartoe? Ja, je, er komen ook heel veel mensen gewoon die niks meer geen kinderen meer hebben in de leeftijd, die op Santa Krampi echt nog even langskomen. Die spontaan meegaan doen met volkstansen. Uh, die even een rondje lopen langs de kramen en die ook zeggen, oh ja, toen ik kind was kwam ik ook. Of toen mijn kinderen jong waren, liep ik daar ook rond. En die ook echt uit volle borst het kissenbus lied aan het meezingen zijn. <laughs> Ik ja, het dus is wel een begrip in Zandvoort. Ik vind dat kist niet eigenlijk misschien ook wel iets voor de gemeenteraad om de sessies mee te overnemen. <lacht> <lacht> misschien kunnen ze hier naar voren. Wat is er ja. nu weer mis? Ja. <lacht> ja. <lacht> dan hebben ze nog wel even wat te doen hoor. Als ze ja. dan allemaal als vrijwilliger komen helpen, dan uh, komen we hem graag aanleren. Nou, laten we die oproep <lacht> ook eens doen. De gemeenteraadsleden, uh, zet u in voor de Zandvoortse toekomstige kiezers uh, en jongeren. Dus uh, kom helpen met uh, het zandekraampje. Ja, ja, en dan kun dat je dat vinden iets wat, op ja. ww.recreadestreepje zand antwoord.nl. Ja. Geef je op en help mee voor een mooie recreatie. Helemaal goed. Joyce, ontzettend bedankt voor je komst. Graag gedaan. En ik dan. hoop dat er nu een stormloop is op jouw website. Ik hoop het ook. Ah, dankjewel. <laughs> Jullie ook.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 Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie heeft drie jaar cel geëist tegen de omstreden Duitse natuurgenezer Klaus Ros. Volgens justitie is hij verantwoordelijk voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Klaus Ros behandelde in zijn kliniek in Bracht, vlakbij Roermond, kankerpatiënten die vaak in het gewone medische circuit al waren uitbehandeld. Hij gebruikte daarbij een experimenteel middel. De advocaat van Ros houdt later vandaag haar pleidooi en vanmiddag doet de rechtbank uitspraak in de zaak.